Vandaag, 3 oktober, is mij iets uitzonderlijks overkomen. Vanmorgen, toen ik net wakker was, riep ik Mavra en. Oh, het is ongelooflijk. Ze kwam binnen en ze bracht mijn schoenen keurig gepoetst. Ik vroeg hoe laat het was. Over tien? Ik heb me vlug aangekleed. En ik zou nooit naar het departement zijn gegaan. Als ik me maar één ogenblik had kunnen voorstellen... hoe chagrijnig de afdelingschef naar me zou kijken. Al een tijd lang, zegt hij tegen me. Wat gaat er toch allemaal om in die kop van jou? Je loopt maar wat te dazen. Je levert zullen knoeiwerk af dat de duvel zelfs er nog geen wijs uit zou kunnen. Ik had mijn oude dagse jas aan... En mijn paraplu bij me. Want het regende pijpen stelen. Niemand op straat. Ja, behalve wat boerenvrouwen. Die hadden hun rok over het hoofd geslagen. Een paar marktkooplui onder hun kraampjes. En een uh, stelletje koetsiers. De enige man van stand was een ambtenaar. Net als ik. Die zich ook buiten had gewacht. Op een kruispunt kreeg ik hem al in de smiezen. Ja, Vadertje, je maakt mij niet wijs, zeg ik tegen mezelf, dat jij op weg bent naar je werk. Je zit achter dat juffertje aan. Je kan je ogen bijna niet van de voetjes afhouden. Ja, moet je hem zien. Wat zijn wij toch een schuinsmarcheerders, wij ambtenaren. Wij doen wachten niet onder voor welke officier dan ook. Een dame met een hoedje op hoeft alleen maar even het puntje van de neus te laten zien. En we gaan meteen tot de aanval over. Ik loop daarover te denken. En ineens stopt er een koets vlak voor de winkel waar ik net langs liep. Ik herken die koets op slag. Maar dat is het rijtje van onze directeur. Wat heeft hij nou in zo'n winkel te zoeken... Wacht eens even. Het is zijn dochter. Vast en zeker. Wat zal onze directeur nou in zo'n winkel hebben te zoeken? Ik druk me tegen de muur. De bediende deed het portier open. Ze fladderde naar buiten als een vogeltje. Kijk kijk hoe ze naar links lonkt en naar rechts. En hoe ze de wenkbrauwtjes optrekt. Toen zag ik haar ogen. Grote god, ik ben verloren. Ik ik, ik. ik. Ik ben verloren. Hoe komt ze nog bij met zulke honden weer uit te gaan? En hou nou nog maar eens vol, dat vrouwen die stapelgek zijn op lapjes en stofjes. Ze had me gelukkig niet herkend. Ik probeerde me trouwens zo goed mogelijk te verbergen. Mijn jas is zo smerig. En uit de mode. Dat is nog veel erger. Tegenwoordig dragen ze van die jassen met één grote kraag. En ik heb er nog een met twee kleintjes boven elkaar. Slechte stof. Helemaal kaal. Oh, kijk. De hondje had geen kans gezien om mee naar binnen te glippen. Oh, zondag op straat. Ik kende dat hondje goed, ja, dat heette Medja, hè? Zeg, kom eens hier, zeg. Jij heet Medja, hè? Je bent een lief beest. Dag, Medja. Waar komt dat semmetje nou opeens vandaan? Ik kijk om me heen en ik zie twee dames aankomen lopen, onder een paraplu. En de een was al oud en de ander nog aardig jong. Kijk, kijk, kijk, met een hondje ze passeren me en ze zijn minstens al een meter of vijftig hier vandaan en dan hoor ik vlak naast me weer die stem je bent niks lief, Medja. alle duivels ik zie dat Medja en dat hondje je daar bij die twee dames hoort mekaar besnuffelen oh, maar ik, ik ben er zeker niet dronken oh wel nee dat overkomt me bijna nooit Nee nee nee nee, Fidel. dat zie je toch verkeerd. Ik, ik heb het gezien. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik hoorde dat Medja zei, hè? Huh? <laughs> ik, ik ben erg ziek geweest. Stel je dat eens even voor. Een hond? Ik moet toegeven dat ik stom verbaasd was toen ik hem hoorde praten als een mens. Ja, en toch, als je er goed over nadenkt, dan is het ook weer niet zo gek. Maar ik geef toe dat ik toch wel heel raar stond te kijken toen ik die kleine medja tegen Fidel hoorde zeggen... Ik heb je pas nog geschreven. Dat rotbeest van een polkan heeft die brief zeker niet bezorgd. Nou, dat ging me toch te ver. Ze mogen me mijn hele salaris inhouden als ik ooit van mijn leven had kunnen vermoeden dat een hond kon schrijven. Mm. Toch is het ook weer niet helemaal onmogelijk. Mm. Ja. Schrijven? Hm? Goed hoor, schrijven. Desnoods. Maar schrijven zonder fout, dat is alleen maar weggelegd voor de betere standen. Ik was dus stom verbaasd. Ik geef toe dat ik de laatste tijd wel meer dingen ben gaan horen en zien. Die geen mens ooit eerder heeft gehoord of gezien. Nou goed, goed. Ik, ik, ik, ik volg dus dat hondje om erachter te komen wie ze is en wat ze denkt. Ja, ik stak mijn paraplu op en ik loop die twee dames achterna. Hier, ze staken de straat over naar de Goroegawaja. Toen sloegen ze de Michanskaya in. Gingen toen door de Staljarnaya in de richting van de Kakushkinbrug. En daar hielden ze stil voor een groot huis. Maar dat huis, dat ken ik. Idioot die ik ben. Waarom heb ik het niet meteen herkend? Dat is het huis van Zwerkov. Mm. Een huis? Zeg maar gerust een kazerne, daar woont van alles. Keukenmeiden, provinciale En ook een bepaald soort ambtenaartjes. Ze zitten als honden op elkaar gepakt... Er woont ook een vriend van mij. Een knaap die prachtig trompet speelt. Hij woont op de derde verdieping. Kijk, die dames gingen helemaal naar de vierde. Mooi, dacht ik. Voor vandaag is het genoeg geweest. Maar het adres zal ik onthouden. En de volgende keer zal ik niet nalaten om naar binnen te gaan. 4 oktober Alsof meisjes uit haar milieu Nog zo laat uit zouden mogen gaan Suffert die ik ben Ik had er veel vroeger heen moeten gaan Niks meer aan te doen Erg genoeg Het is vandaag woensdag. Vanmorgen ben ik, zoals iedere woensdag, om half zeven al naar het bureau van onze directeur gegaan. Ik was met opzet zo vroeg gekomen. Ik ben gaan zitten en ik heb al zijn pennen bijgepunt. Oh, hij is wel geleerd, onze directeur. Ik heb hem nog nooit één overbodig woord horen zeggen. Hoogstens zal hij je vragen als je hem een stuk aanreikt. Wat voor weer hebben we vandaag? Vochtig, excellentie. Vochtig. Nee, die is niet hetzelfde hout gesneden als wij. Een staatsman. Maar hij mag me. Dat heb ik gemerkt. Nou, als zijn dochter. Als zij nou ook. Nee, nee, dat is gemeen. Dat is heel gemeen. Goed. Ja, goed. Ik hou mijn mond al. Merkte ik dat het half één was. Nee, nee, over half één. En onze directeur was nog steeds in zijn kamer gekomen. Maar om half twee gebeurde er iets dat met geen pen te beschrijven valt. De deur ging open. Ik stond meteen op. Papier in mijn hand. Ik dacht, heb je onze directeur? Maar zij was het. Zij zelf. Alle heiligen in de hemel, wat zag ze er verrukkelijk uit? Een jurk, wit als zwanendons. Wat een pracht. En dan die blik in de ogen. Oh, de zon, ja, de zon zelf, zo waar als ik leef. Ze groette me en vroeg: Is. Ja. Oh, dat stelletje. Een kanariepietje. Ik kan niet anders zeggen, een kanariepietje. Oh, excellentie. Veroordeelt u mij toch, alstublieft. En zo het u behaagd slaat u mij dan met uw hoogsteigen generaalshandje. Dat had ik willen zeggen, dat had ik moeten zeggen. Maar of de duvel ermee speelde, en mijn tong was verlamd. En van alles wat ik uit kon brengen, was alleen maar. Ze keek even naar me. Toen weer naar de boeken. Toen liet ze het zakdoekje vallen. Ik vloog erop af. Maar ik gleed bijna uit over dat verdomde pakket. Ik viel haast op mijn neus. Maar ik wist me nog net over hen te houden. En ik raapte dat zakdoekje op. Alle heiligen in de hemel. Wat een zakdoekje. Het fijnste baptist. Zo waar als ik leef. Amber. Een geur, een geurtje, oh. een generaalsluchtje, ja, een echt generaalsluchtje. Ze bedankte me met een glimlachje. Haar honingzoete lipjes bewogen nauwelijks. Toen verdween ze. Ik ben dan nog minstens een uur lang blijven staan. Onbewegelijk. Opeens komt er een lakei binnen. U kunt gaan, Aksentje Iwanowitsch. Zijn excellentie is al weg. Die lakeien, die kan ik niet luchten of zien. Dat hangt maar rond in de vestibule nog te beroerd om je een knikje te geven. En als dat nog maar alles was. Laatst had zo'n lummel het lef mij een snufje tabak aan te bieden zonder op te staan. Maar weet je dan niet, stomme vlek dat je bent? Dat ik een ambtenaar ben. En van adellijke kom af. Enfin, ik pakte mijn hoed, trok zelf mijn jas aan. Want geloof maar niet dat die lammelingen het in hun hoofd zullen halen om je handje te helpen. En ik ging weer naar huis. De rest van de dag ben ik op mijn bed blijven liggen. Oh ja, daarna heb ik nog een heel mooi versje in het net overgeschreven. Eén uur lang. Mijn liefje te missen duurt mij langer dan een jaar. Ik haat het leven, maar intussen redt mij, liefje. Ik verga... Dat moet van Pushkin zijn. S'avonds ben ik naar het bordes van haar excellentie gegaan. Weggedoken in mijn jas heb ik heel langs te wachten... of ze nog uit zou gaan. Dan had ik een glimp van haar op kunnen vangen. Maar nee... Ze heeft zich niet vertoond... November. heb in de kamer van de directeur gezeten en 23 pennen voor hem bijgesneden. En voor haar, voor zijn dochter, vier pennen. Onze directeur stelt het op reis over een flink aantal pennen te kunnen beschikken. Dat is een knappe kop. Hij doet nooit de mond open, maar reken maar dat daar wat omgaat in het hoofd van hem. Ik zou best eens een kijkje willen nemen in zijn salon. De deur staat soms half open. En daarachter ligt weer een kamer. Wat een fijne spullen. Al die spiegels. En dat porselein. Ik zou best eventjes naar binnen willen glippen. Al die kamers door. Tot in het boudoir van haar excellentie. Alleen maar kijken hoe ze al dat potjes en flesjes heeft uitgestald. Haar bloemen. Waar je je adem voor in moet houden. Haar kleren, die ze net heeft uitgetrokken. En die eil als lucht lijken. Heel eventjes een blik werpen in haar slaapkamer. Daar moet je wonderen aantreffen. Een paradijs, zoals je zelfs in de hemel niet zult vinden. Ik zou het voetenbankje willen zien waarop ze haar blote voetje neerzet als ze uit bed stapt. En hoe ze aan dat voetje een kousje trekt, sneeuwwit. Nee, nee, nee, dat is gemeen, dat is heel gemeen. Uh, goed. Ik hou mijn mond al. Maar wacht oh eens even, wacht eens even, dat gesprek. Tussen die twee hondjes. Op de Nijewski-prospect. Daar gaat me een licht op. Maar dan moet ik ook overal achter zien te komen. Ik ga die kleine Midsja uithoren. Luister eens, Metje. Kijk eens. Je ziet dat we helemaal alleen zijn. Hè? Als je wilt, dan doe ik de deur ook nog op slot. Daar kan niemand ons meer horen. Je bent een lief, mooi beestje. Hè? Je bent een braaf hondje. <lacht> en vertel me nou eens alles wat je van je meesteres af weet. Hoe ze is. En wat ze doet. Is ze lief? Metja. Is ze... Is ze ook... Nee, nee, nee. Ik zweer je dat ik er met niemand over zal praten. Nee, dat zweer ik je. Metja. blijf nog hier. Wat een sluw hondje. Die rolt zich eerst lekker op met zijn stuit tussen zijn poten... en verdwijnt dan plotseling door de deur zonder een woord los te laten... Ik heb al lang vermoed dat een hond eigenlijk veel verstandiger is dan een mens. Ik was er zelfs van overtuigd dat hij kon praten. Dat hij het alleen maar vertikte. met een soort koppigheid. Hij is een uitgekookte diplomaat. Hij ziet alles. Elke stap die een mens verzet. Niets ontgaat hem. Wat er ook gebeurt. Morgen ga ik naar het huis van Zwerkov om Fidel uit te horen met een beetje geluk krijg ik alle brieven in handen die Medja geschreven heeft. Dan kom ik ook overal achter. Wie niet sterk is, moet slim zijn. 12 november. Vanmiddag om twee uur ben ik van huis gegaan met het vaste voornemen Fidel te spreken te krijgen en eruit te horen. Op de vierde verdieping van het huis waar Zwerkoff woont, belde ik aan. Een jong meisje deed open. Hm, geen onaardig gezichtje. Sproetjes. Ik herkende nog onmiddellijk. Hetzelfde meisje dat laatst met die oude dame langs die winkel liep. Ze bloosde een beetje. Zo'n duveltje. Ik had direct door, waarom? Je hebt een vrijer nodig, dacht ik. Wat wenst u? vroeg ze. Ik moet uw hondje spreken. Ik begreep direct dat ze niet van de slimste was. Op dat moment kwam het hondje blaffend aan en ik wou het pakken. Maar het scheelde niet veel of het krenkbeet in mijn neus. Intussen dus had ik in de hoek de hondenman al zien staan. was precies wat ik nodig had, de hondenmand. Ik trap af. Ik grabbel door het stro en tot mijn grootste voldoening diepte ik er een heel pak kleine papiertjes uit op. Toen het kijk dat zag, werd het meest in mijn kuit. Maar toen ik in de gaten kreeg dat ik al die papiertjes had bemachtigd, begon het te janken en zoete broodjes te bakken. Ja, niks zo'n beetje lief. Hè? Die brieven kreeg je niet meer terug. Tot ziens. En ik maakte dat ik weg kwam. Ik geloof dat dat meisje dacht. ...dat ik gek was. Ze leek me aardig overstuur. stuur. Dan ben ik met een straatje omgegaan... ...om nog eens goed over alles na te denken. Ja. Hooggeachte directeur... ...nu zal ik eindelijk al uw handelingen... ...gedachten en motieven leren kennen. De waarheid komt aan het licht. Die brieven geven mij de sleutel. Honden zijn een slim volkje... Alle politieke verhoudingen hebben ze door. Het hele doen en laten van die vent. Alles zal me nu glashelder worden. Alles. Ook over haar. Over haar zal ik ook veel meer ontdekken. Nee, nee, nee, nee, hè? dat is gemeen. Dat is gemeen. Goed, goed, goed, goed, goed. Ik hou mijn mond al. 13 november. Eens even kijken. Deze brief lijkt me in ieder geval heel netjes geschreven. Het ziet er leesbaar uit. Hm, toch zit er wat honds in het een handschrift. Eens even kijken wat hij te vertellen heeft. Lieve Fidel, ik kan nog maar steeds niet wennen aan die burgerlijke naam van je. Hadden ze niks aardigers voor je kunnen bedenken? Fidel of Rosa, dat klinkt zoveel germ met de zaken. Ik ben erg blij dat wij besloten hebben elkaar te gaan schrijven. Die brief die zit goed in elkaar. Punten en komma's allemaal keurig op zijn plaats. Onze afdelingschef zou hem niet verbeteren. Al beweert het in een treuren dat hij aan de universiteit heeft gestudeerd. Hm, verder. Voor mij behoort het uitwisselen van gedachten, gevoelens en indrukken... tot de werkelijke zegeningen van dit leven. Ja, die gedachte is gegapt uit een boek. Uit het Duits. De titel is ontschoten. Ik spreek uit ervaring... al heb ik dan ook niet veel verder in de wereld kunnen rondkijken... dan voor de poort van ons huis. Ik leef in een paradijs. Mijn meesteres, papa noemt haar Sophie, is gewoon dol op mij. Nee, nee, nee, goed, goed, goed. ik hou mijn mond af. Papa haalt mij ook vaak aan. Ik drink koffie en thee met room. Alsof er geen interessante onderwerpen zijn. Stomme hond. volgende bladje bekijken. Misschien is dat daar iets belangrijks In ieder geval iets, iets, iets verstandigers. Al die kletskoek. Vandaag was mijn meesteres Sophie. Ik ga ook kijken wat Sophie heeft uitgespookt. <laughs> ja, wat gemeen hè? Ja, gemeen weet ik wel hoor. Goed, doorlezen. Was mijn meesteres Sophie in alle staten. Ze stond klaar om naar het bal te gaan en ik was alleen mijn nopjes om jou in haar afwezigheid te kunnen schrijven. Mijn Sophie is verzot op bals. Hoewel ze altijd uit haar velletje springt als ze het toilet moet maken. Persoonlijk zie ik niet in wat er op Van Bal nou eigenlijk te beleven valt. Sophie komt zelden voor zes uur in de morgen weer thuis. En aan haar bleke ingevallen smoeltje? Kan ik dan onmiddellijk zien dat die arme stakker weer niks te eten heeft gekregen? Voor mij zou dat geen leven zijn hoor. Zonder mijn hazelhoen met sausjes of een gebraden kippenvlerkjes... zou ik niet weten wat er van me worden moest... Koude bouillon kan er nog wat meer door, maar worteltjes, rapen en uit die sjokken... die kan je wel maar gestolen krijgen. Wat een raar steltje. Je merkt het maar meteen dat het niet geschreven is door een mens. Ja, het begin was nog wel aardig, ja. Verderop? Ik weet het niet. Het eindigt zo... Uh... Zo honds. Toch maar eens een ander velletje inkijken. Kijk, nou kijk, wil ja geen datum... Ach, ma chère, de lente is in aantocht. Mijn hart klopt onstuimig, alsof er iets groots gaat gebeuren. Mijn oren suizen onophoudelijk. Kon ik die ene aanbidden maar eens aan je voorstellen... die voortdurend over de schutting van de buren klimt? Om bij mij te komen. Hij heet... Trésor. Ach, ma chère, een fijn, lekker smoeltje dat je brood wat een vuilbekkerij... Hoe krijg je een briefje over nonsens met elkaar? Ik ben dan maar een mens. Ik hunker naar een mens. Ik hunker naar geestelijk voedsel dat mijn ziel verkwikt. God, verlos me van die beuzelpraat. Dat afzichtelijke gekletst. Misschien wordt het verderop nog een beetje draaglijker. Sophie zat aan een tafeltje te handwerken. Ik zat voor het raam. Dat mag ik graag doen om de voorbijgangers te bekijken. Opeens komt de huisknecht binnen om aan te dienen en zegt... Tjeplov. Laat hem binnen. Laat hem binnen, roep Sophie. Ze neemt mij in haar armen en overlaat me met kussen. Met je, met je, mijn hondje. Als je wist wie je nu te zien krijgt. Een echte... Aristocraat, donker, met ogen gitzwart en vurig als agaat. En meteen vlucht Sofie naar de kamer. Even later komt er een jeugdige jonker binnen met zwarte bakkenbaren. Hij begeeft zich naar de spiegel, struikt zijn haren glad en laat zijn blik door de kamer dwalen. Ik gromde eventjes en zocht om mijn eigen plekje maar weer op. Sophie liet niet lang op zich wachten. En hij sloeg zijn... Mm. ...hakken tegen elkaar. En Sophie maakte een vriendelijke buiging. Dat heerschap heeft een breed en plat gezicht... ...met bakkenbaden, alsof hij een grote zwarte kiespijndoek de heeft. Nee, ma chère, ik begrijp niet wat ze in die tjeplof ziet. Hoe kan ze nou op zo iemand verzot raken? Dat lijkt mij ook dat hier iets niet klopt. Zo'n tjeplof kan dat zo zeker onmogelijk hebben ingepalmd... Nee. Hm. Even verder kijken. Als die saletjonker al zo bij haar in de smaak valt, nou dan zie ik niet in waarom die ambtenaar, die in het kantoor van haar papa werkt, niet ook een redelijke kans zou maken. Nou, maar, als je die vogelverschrikker. ...is had gezien. Wie kan dat nou weer zijn? Hij heeft een hele gekke naam. Hij zit de godganselijke dag op zijn te snijden. Zijn haar lijkt wel hooi. Papa gebruikt hem... ...als duvelstoeljager. Die zou zeggen dat die hond. mij bedoelt. Hoe komt hij erbij te zeggen dat mijn haar op hooi lijkt... Als Sofie hem ziet, dan kan ze haar lachen, bijna niet houden, nee. nee, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is gelogen, Kring van een hond, alsof ik niet door had dat ze opgevreten werd door jaloezie, alsof ik niet wist wie hier de hand weer in heeft, daar zit mijn afdelingschef weer hier achter, die weet ik allemaal bloed wil drinken, Ik probeer me overal zwaar te maken. Dat ik nog één velletje proberen. Misschien wordt alles daarin opgehelderd. Lieve Fidel. Neem me niet kwalijk dat zo lang niet van me liet horen, maar ik heb al die dagen in zo'n zalige roes geleefd. Die dichter die gezegd heeft: liefde is een tweede leven. Oh. Die heeft zich beslist niet vergist. Nee. En bovendien zijn er bij ons ook een grote veranderingen in opkomst. Die saletjonker komt hij nu dagelijks over de vloer. Sophie is dat over de oren verliefd op hem. Papa is in zijn schrik. Ik heb Grigori, die de vloeren bij ons veegt... en die altijd in zichzelf praat, horen mompelen... dat de bruiloft op til is. Want papa wil Sophie met alle geweld koppelen... aan een generaal. Een jonke. Of een kolonel. Nee. Nee, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik, ik kan niet meer verder lezen. Altijd maar kamerjonkers of een generaal. De mooiste dingen op de hele wereld zijn alleen maar weggelegd voor kamerjonkers. Of generaals. Je je probeert op een bescheiden manier een plekje te veroveren. Je denkt je doel te hebben bereikt. En dan gericht zo'n kamerjonker of zo'n generaal. Het onder je eigen ogen weg. Verzonderlijke. Ik. Ik zou zelf best generaal willen worden. Maar niet om daar een handje aangeboden te krijgen en de rest. Nee, nee, nee, nee. Ik zou alleen maar generaal willen worden om te zien hoe ze zich om me heen zouden verdringen. En verdraaien met al die strikkages en dat gedraai. En om ze dan te zeggen, ik spuug op jullie. Ik spuug op jullie allemaal. Alleen maar daarop niet. Oh. Nee. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oh God. Kijk nou dan. Kijk nou. Kijk nou. Kijk. Oh, verdomme. Verdomme. Verdomme. Het is, het is... Het is... te erg. 3 december. Uitgesloten. Het kan niet. Het is allemaal leugenpraat. Er komt niks van die trouwerij. Een kamerjonker. En wat dan nog? Het is alleen maar een eretitel. Niks concreets dat je in je hand kunt houden. Omdat die jonker is zal er heus geen derde oog op zijn voorhoofd bij je groeien. En voor zover ik weet is zijn neus ook niet van goud. Niks geen verschil met de mijne. Of met de neus van wie dan ook. Hij kan er meer ruiken. Maar niet meer eten. Meer niche. Maar niet meer hoesten. Nou dan. Ik heb vaak genoeg geprobeerd om erachter te komen... waar die verschillen nou eigenlijk in zitten. Titulair raad. <laughs> Waarom ben ik nou gewoon titulair raad? Op grond waarvan... Misschien ben ik wel een graaf. Of een generaal. En lijk ik alleen maar op een titulair raad. Wie zal dat bewijzen? Misschien weet ik zelf niet eens wie ik ben. Voorbeelden genoeg in de geschiedenis. Een doodgewoon iemand. Helemaal niet van adel. Een burgerman. Of zelfs een boer. Ontdekt plotseling dat hij een hoge gebied is. Een baron of zo. Nou dan, als een armzalige boer ineens al een voornaam iemand kan worden, wat kan een man van adel dan zelf niet allemaal overkomen? Ik zou toch wel eens willen weten waarom ik gewoon raad ben? Waarom nou juist titulairraad? Waarom? Waarom? Waarom? 5 december. Er spelen zich vandaag de dag wel rare dingen af in Spanje. Ik begrijp het niet helemaal. De troon is vakant. En de hoogwaardigheidsbekleders zitten met de handen in het haar om een geschikte opvolger te vinden. Er waren zelfs relletjes... Heel vreemd allemaal, vind ik. Een troon, vakant? Hoe kan dat nou? Zonderling. Een zekere Donja zou de troon moeten bestijgen. Een Donja op een troon? Uitgesloten! Op een troon hoort een koning. Maar is geen geen koning te zijn? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Een land kan niet buiten een koning. Er is een koning. Dat staat vast. Alleen... Ze weten niet waar die is. 8 december. Ik was vastbesloten naar het departement te gaan vandaag. Maar de de kwestie laat mijn geest niet met rust. Hoe komen ze erbij een Donja tot koningin te willen uitroepen? Nee, dat is onmogelijk. Dat mogen ze nooit toestaan. Trouwens, om te beginnen zou Engeland daar een stokje voor steken. Allicht. Dan moet je net Engeland hebben. En dan heb je nog al die politieke verwikkelingen door heel Europa? De Oostenrijkse keizer zou er ook niks voor voelen. Die mag er niks voor voelen. Evenmiddels onze keizer, als onze tsaar, als... Ik geef toe dat al die gebeurtenissen me nogal hebben aangegrepen. Het is te veel, voor. Jaar 43ste dag van de aprilmaand. Vandaag is het een uitzonderlijk plechtige dag. Spanje heeft een koning. Hij is gevonden. De koning ben ik. Pas vandaag heb ik het gehoord. Plotseling baat mijn geest nu in zo'n helder licht. Hoe, hoe heb ik me nog in godsnaam kunnen inbeelden? Hoe heb ik nog in godsnaam kunnen denken dat ik een doodgewone titulairraad was? Hoe heeft die onzinnige gedachte zich in mijn hersens kunnen nestelen? Gelukkig maar dat niemand op het idee is gekomen om een gekke huis op te sluiten. Nee, nu is alles mij geopenbaard. Alles is nu helder. Vroeger, vroeger zag ik alles in een nevel. Verschrikkelijk was dat. Dat komt ook alleen maar omdat de mensen in de waan zijn dat de hersens in het hoofd zetelen. Onzin. Hersens komen ons aangewaaid. Op de wind. Vanuit de Kaspische Zee. Ik ben niet naar het ministerie gegaan. De duivel halen ze... Nee, meneer u krijgt mij dan niet meer te zien. Ik denk er niet over die smerige paparazzen van jullie nog langer over te schrijven... In Spanje. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik heb nauwelijks de tijd gehad om alles te realiseren. Vanmorgen heeft de Spaanse deputatie zich gemeld. Samen met hen heb ik in het rijtuig plaats genomen. Vreemd. Waarom die plotselinge haast, na al dat lange wachten. Binnen een half uur hadden we de Spaanse grens al bereikt. Zo snel ging het. Een half uur. Ongelooflijk. <tie> <tie> het is natuurlijk waar. Al die treinen door heel Europa tegenwoordig. En die stoomboten, die gaan ook geweldig vlug. Ja, ja, ja, het kan. <tie> het kan. Hier zit het levend bewijs. Een wonderlijk land, dat Spanje. Toen we het eerste vertrek binnenkwamen, zag ik overal mannen met kaalgeschoren schedels. Ik begreep onmiddellijk dat dat Spaanse grandes waren. Of anders soldaten. Die laten altijd hun hoofd kaal scheren, soldaten alleen het gedrag van de Rijkskanselier vond ik heel zonderling. Hij nam me bij de arm en duwde me een klein kamertje binnen. Hij zei, ga daar maar zitten. En als je jezelf nog eens Ferdinand de achtste durft te noemen, dan ransel ik die onzin er wel weer uit. Ik begreep dat ze mij op de proef wilde stellen. En dus zei ik, ik ben Ferdinand de Achtste, dat weet u heel goed. En daarop diende de kanselier me met zijn stok twee zulke gemeene slagen op mijn rug toe... ...dat ik het bijna uitjankte van de pijn. Ik wist me niet te min te beheersen. Want de ridderslag is gebruikelijk zodra een hoogwaardigheidsbekleder zijn hoge functie aanvaardt. Ongelooflijk. Maar in Spanje worden de ceremonieën van de ridderschap... nog altijd streng in ere gehouden. De gedachte aan de gebeurtenis... die zich morgen gaat voltrekken... maakt diepe indruk op mij. Morgen, om 18 minuten na de hele klokslag van 7 uur, gebeurt er iets heel vreemds. De aarde landt dan op de maan. Wellington, de beroemde Engelse schijnkundige Wellington heeft er al over geschreven. Ik moet toegeven dat dit feit mij zeer verontrust heeft. Ik realiseerde me hoe ontzettend teer... En broos, de maan eigenlijk is. Zoals iedereen weet, wordt de maan gewoonlijk in Hamburg gefabriceerd. Maar doorgaans is dat knoeiwerk. Het verbaast me dat Engeland nog geen stappen heeft ondernomen. Nee, de maan is gemaakt door een manke kuiper. Maar het is duidelijk dat die stomkop helemaal geen idee heeft wat de maan nu eigenlijk wel is. Hij weet niet hoe het moet. Hij smeert en kabeltouw in met thee en met vijf lepels olijfolie. Vandaar die afgrijzelijke stank over de hele wereld. Je moet je neus er maar dichtknijpen. Daarom, daarom is de maan ook zo'n breekbare bol. En kunnen er geen mensen op wonen. Momenteel leven er alleen maar neuzen. Dat verklaart ook waarom wij onze eigen neus niet kunnen zien. Die vertoeft op de maan. Toen ik me de rekenschap van gaf dat die zware logge aarde onze neuzen zou verpulveren... als je op de maan zou gaan zitten, toen greep de angst bij de keel... Ik deed mijn kous en mijn schoenen aan. Ik rende naar de zaal van de Rijksraad. om de politie order te geven. te verhinderen dat de aarde te maan gaat zitten. De kaalgeschoren grandes. die in de zaal van de Rijksraad bijeen waren. zijn in ieder geval schrandere lieden. Want toen ik ze toeriep. heren, heren. pst, laten wij de maan redden. want de aarde wil erop gaan zitten. Toen gaven ze op slag. Gevolg. Aan mijn koninklijk verlangen. Sommigen klommen zelfs tegen de muur omhoog. Om de maan te grijpen. Op dat moment kwam de Rijkskanselier binnen. Toen ze hem zagen, sloegen ze allemaal op de vlucht. Ik, als koning, bleef alleen achter... Tot mijn opperste verbazing sloeg de kanselier me met zijn stok en joeg me naar mijn kamer. <grijgene> Zo machtig zijn in Spanje nog altijd de volksgebruiken. Ik heb er nog steeds geen hoogte van kunnen krijgen. Wat voor land dat Spanje nou eigenlijk is. De volksgebruiker en de hofetiketten zijn moeilijk te doorgronden. Ik begrijp er niks van. Totaal niks. Vandaag hebben ze me kaal geschoren. Ik schreeuwde dat ik, dat ik geen ik wilde worden, maar ik kan me niet eens meer herinneren wat er allemaal met me is gebeurd toen ze begonnen met ijskoud water over mijn hoofd te gieten. Zo'n helse kwelling heb ik mijn leven lang nog niet meegemaakt. Ze brachten me zo tot de razernij dat ze me nauwelijks in bedwang konden houden. Waarom? Waarom? Waarom toch? Wat betekent deze vreemde gewoonte? Dit is een dwaas en zinloos gebruik. Wat ik maar niet begrijp, dat is de verblindheid van al die vorsten vandaag de dag. Die dit nog steeds niet hebben afgeschaft. Het begint er zo langzamerhand op te lijken. Dat ik in handen... ...van de inquisitie... Ben gevallen. De man die ik tot nu toe voor de kanselier hield... ...is niemand anders dan de groot inquisiteur... ...in hoogst eigen persoon. Maar dan blijft niet de minder vraag... ...hoe kan een koning onderworpen worden aan de inquisitie. Hoe valt dat te verklaren? Natuurlijk, van Frankrijk kun je alles verwachten. En vooral van die aardse ezel van een polyak. Een schurk is die polyak, die wil maar ondergang. Ik weet heel goed, vriendje, dat in werkelijkheid Engeland aan de doodjes trekt. De Engelsman is een groot politicus. De hele wereld weet als Engeland een snuifje neemt, Frankrijk begint te niet. 25ste datum. Oh, die stok kwam hard aan. Oh. Daarna kwam de groot inquisiteur in mijn kamer binnen. Maar toen ik zijn voetstappen hoorde aankomen, verstopte ik me gauw onder het bed. Hij zag me niet. En ik begon te roepen. Popristje Popristian. Ik gaf geen kik. Accentje, Ivanovic. Titulair raad. Edelman. Ik hield me zo stil. Ferdinand de achtste. Nee, nee vaderje, dat trap ik niet in. We kennen je. Je wilt weer ijskoud water over mijn hoofd gaan gieten. Maar hij had me al gezien en met zijn stok joeg die man door het bed vandaan. Die stok dat is gemeen. ...daar... ...vierendertigden... ...man... ...jaar... ...februari... ...drie... ...honderdnegen ...oh god... ...waar haal ik de kracht vandaan... ...om dit alles uit te houden... ...nee... Zit in mijn ijskoud water over mijn hoofd. Luister niet naar me. Ze zien me niet eens. Begrijpen me niet. Wat heb ik ze gedaan? Ze kwellen me. Waarom? Wat willen ze van me? Wat kan ik ze geven? Ik heb niks meer. Ik ga ik, ik, ik, ik niet meer. Ik, ik hou die kwelling die lange uit. Mijn hoofd gloeit en alles draait om mijn ogen. Help, help, help, help, help, help, help, help. Neem me mee, neem me mee. Geef me een trojka met snelle paarden. Snel als de wervelwind, klim op de bokkoes hier. Laat de alle bellen rinkelen. Doe dan paarden vooruit, breng me weg uit deze wereld. Doe dan verder, verder, steeds verder tot er niks meer te zien is. De hemel draait voor mijn ogen. In de verte schittert een ster. Een bos met donkere bomen scheert langs me heen. De maan reist met me mee. Een grijze nevel strekt zich uit onder mijn voeten. In die nevel trilt een snaar. Aan de ene kant de zee. Aan de andere kant Italië. Kijk. Daar liggen de eerste Russische boerenhutten al. Die blauwe vlek. Is dat niet mijn huis? Zit mijn moeder niet voor het venster? Moeder. Moeder. Moeder. Moeder, red uw angst Laat een traan vallen op zijn gemarteld hoofd. Kijk hoe ze hem kwellen. Druk die armzalige wees aan je borst. Er is geen plaats voor hem op deze wereld. ...van alle kanten wordt hij opgejaagd. Moeder... ...moeder... ...ontverf je over je zieke kind. Apropos... ...weet u... ...dat de bij van Algiers... ...een verrat heeft? Paul om de zinNet!!